Het is negen uur, Trudy Ventrig met het NOS-journaal. De Belgische koning Albert heeft formateur Rupo gevraagd... door te gaan met zijn pogingen een regering te vormen... Die Rupo heeft de koning om een korte bedenktijd gevraagd. De Waalse socialist wil eerst bekijken of hij een akkoord kan bereiken dat aanvaardbaar is voor de zes onderhandelende partijen. Koning Albert heeft er beide partijen op aangedrongen de nodige extra inspanningen te leveren om de begroting rond te krijgen en zo snel mogelijk een regering te vormen. Die Rupo diende eergisteren zijn ontslag in bij de koning.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 Boonga-boonga-parties in het Champs-Élysées. Dat zou zomaar kunnen gebeuren als Dominique strauss kahn president zou worden. Na half tien hoor je de details. Floortje Dessing die heeft al zoveel gezien van de wereld dat ze nu eindelijk wel eens een keer de ruimte in wil. En dat kan sneller dan je denkt. denkt zometeen meer. En dan Joord van Stockholm die is bij het blad Quote gaan werken vanwege, uh, nou ja, eigenlijk vanwege de goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Daar staat de bokster en uh, ja, daar rijdt gewoon onze redactie in. Dus als journalist kun je natuurlijk ook uh, bij de Telegraaf of zo gaan werken. Maar dan mag je een, uh, ja, een witte Peugeot 307 rijden. Ook leuk. Of toch een bokster. Ik wist het wel. Ja, ik moest dat even opzoeken, maar een boxer is dus een Porsche. <laughs> voor de luisteraar die dat niet weet. Nou, hij is sinds deze maand geen hoofdredacteur meer, Sjoerd van Stockholm. Waarom? En wat hij nu gaat doen, dat hoor je rond kwart voor tien. En er wordt gevoetbald. Onder andere Arsenal speelt tegen Borussia Dortmund. En Bas Tichler, die volgt het. Het is 0-0, nog altijd na twintig minuten. Het spelbeeld is in die zin wat veranderd dat Arsenal... dat het in het eerste stukje van zeg maar tien minuten wat moeilijk had... Tegen felle Duitsers nu de wedstrijd in handen genomen heeft. En nu de eerste serieuze kans krijgt. Maar Theo Walcott, die wel ongelooflijk snel is. Is net niet snel genoeg om de bal langs doelman Weidenfeller te krijgen. Die zeer alert reageert. En zijn doel een paar stappen uitkomt. En de bal van de voeten van Walcott aftikt. Maar Arsenal wordt dus wat dreigender in de thuiswedstrijd tegen Dortmund. Voorlopig is 0-0. Today's Topics. Today's Topics. Waar ging het vandaag over in de mist, in de file en in, in, in de terreinen? Simone Weilands laat haar licht over schijnen. Met eerst nummer 5. daar het grote poep- en kotsfestijn... op een cruiseschip van de Holland-Amerika-lijn. De passagiers en bemanningsleden hebben een maag opgelopen. Aan boord zijn 1800 mensen uit tal van landen. Zo'n 80 mensen zijn ziek geworden, één vrouw is overleden... maar dat had te maken met hartklachten en niet met de diarree. Gisteren hadden nog maar twee mensen last van de infectie. Omdat het zich supersnel verspreidt, zijn er maatregelen genomen op het schip... zoals elke twee uur je handen wassen. Het schip ligt nu in Rio de Janeiro. Vier dan. Daar een verjaardag van die ontzettend populaire pas onder jongeren... die je krijgt als je op coma zuip leeftijd bent. Die pas... Ik weet niet wat dat is. Ja, sorry. Oh, kunst- en cultuurpas. Ja, die heb ik al gehad. De kunst- en cultuurpas, oftewel de CEP-pas inderdaad. Het ding bestaat 50 jaar vandaag. Een feestje zou je kunnen zeggen. Of 50 jaar weggegooid geld. Ik ben niet echt van theatertype en zo en alles. Maar ja, ik gebruik het niet echt. Ja, ik ben nog nooit... Ja, hij zou niet echt vrijwillig zelf naar een voorstelling gaan. Tot nu toe is hij steeds onder dwang onder narcose gebracht... om daarna met zware boeien te worden vastgeketend in het plaatselijke theater... om met een mes op de keel naar de notenkraker te kijken. Ja, die CEP-pas is al 50 jaar ontzettend geliefd... onder mensen van de organisatie achter de CEP-pas. Daarom vieren ze het dan ook uitgebreid. Dat wordt een, een, een intieme bijeenkomst. Want we hebben van tevoren besloten dat we het alleen maar vieren... met, met, met onze uh, relaties, dus uh, de volwassenen. En dat we voor de jongeren het eigenlijk niet vieren, want wij vinden dat jubileum voor jongeren van nu eigenlijk niet zo relevant. Feestjes, dat is ook niks voor jonge mensen natuurlijk. Maar de CHP-pas is still going strong, ondanks de bezuinigingen op de cultuursector. Voorlopig kan iedereen tot 30 jaar er nog gebruik van maken en culturele dingen doen met korting. Goed, we ronden af. Nog even bedanken. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan voor... en uh, we drinken er glas op. Ja, nou, proost, dan waren je al De door met nummer drie. Daar verkiezingen in de kop van Noord-Holland gaan vier kleine gemeentes fuseren tot één grote, Hollands kroon. En daarom moest er gestemd worden voor een nieuwe gemeenteraad. En de verwachtingen waren ochtends dan ook hoog gespannen. Wat verwacht u van de opkomst? Geen, niet het soort weer waarvoor mensen thuis blijven. Geen sneeuw en regen en storm je, kalm wel, mistig hè, hier. Het zuiden van de provincie is het nog een, een stuk helderder. Hier uh, zit het even dicht, maar de mensen zullen de stembureaus wel weten te vinden. toch? Uiteraard. Niet slag een hoge opkomst in de weg dus. Zou ik zonde zijn, want het is nogal een gedoe om zo'n verkiezing te organiseren. Ik heb je heel veel vrijwilligers voor nodig. Hele waardevolle mensen. Deze mensen zitten hier vrijwillig van s morgen zeven tot, tot s avonds laat. En uh, ja, zonder deze mensen kunnen we dus in principe geen verkiezingen hebben. Want anders hebben we geen stembureaus uh, die open kunnen... Dus ja, deze zijn hele waardevolle mensen voor ons. Ja. Jongens, jullie worden hartelijk bedankt. Jullie zijn hele waardevolle mensen. Ondanks alle waardevolle vrijwillige mensen... lopen de dorpswoners niet echt over van enthousiasme over de fusie. We dan graag zo gehouden zoals het was. Dan kom je allemaal mensen tegen, die kent je niet eens waar je moest stemmen. Ik bedoel, dat is niks. Wij zitten in een klein dorpje. En als je nou merkt wat het wordt, dan is het wel heel erg groot. Ja, dat mensen er niet zo blij van zouden worden, dat hadden ze op zich kunnen weten... als ze dat gewoon eerder aan de bakker hadden gevraagd. Leeft het in de bakkerij, er werd er veel over gesproken vandaag? Nou, er, werd, er werd afhankelijk gesproken over spekelaarspoppen bij ons in de bakkerij. Want we zitten kort voor Sinterklaas. Dat we op een gegeven moment de, de gemeenteverkiezingen ter discussie stelden, daar schrok ook iedereen van. Oh, vergeten. Ja, Sinterklaas in het land is heb je wel wat anders aan het hoofd. Eigenlijk is het enige leuke aan die hele verkiezing dat de premier langskwam. Mark Rutte die bij mij in de winkel kwam. Die hebben we ook getrakteerd en natuurlijk hebben we iets van onze lekkernijen laten proeven. De stembussen zijn net gesloten. De voorlopige uitslag volgt waarschijnlijk vannacht en de definitieve vrijdag. Nummer 2. Voor de vijfde dag op rij werd een deel van het land geteisterd door mist. De dag is woensdag. Een mistige woensdag waarop we het waarschijnlijk ook niet overal droog houden. Toch Annemarie? Dat klopt Merel. Ja, ze had gelijk die Merel was weer mistig, al was het wel minder erg dan vorige dagen. Ja, Hij is terug naar Annemarie, want Annemarie is in ieder geval minder mistig dan gisteren. Hè? Dat klopt Merel, het is zeker minder mist dan gisteren zoals we hier zien. Een koe die in de wei ligt. En als je een koe kunt zien weet je geen mist. Maar in de Betuwe, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg ging er wel dichte mist. En dat gaf vooral problemen voor Eindhoven Airport. Een aantal vluchten zijn uitgeweken naar Wezen... En uh, tot op heden voor het overgrote deel zijn bussen geregeld... zodat de passagiers van en naar uh, Wezen worden vervoerd... zodat ze vanaf daar kunnen vertrekken of vanaf Wezen weer terug kunnen komen met de bus naar Eindhoven. Er vertrokken ochtends geen vliegtuigen en binnenkomende vluchten werden omgeleid. Smiddags werd het vliegverkeer weer hervat. De nummer 1 van vandaag. Terug van weg geweest, te Egypte. Daar gaat het weer behoorlijk los. Today or tomorrow, in three, Tantawi will De betogers staan op het Tagheerplein en eisen dat de leider van de militaire raad, Tantawi, die de macht heeft sinds Mubarak weg is, vertrekt. In BNN Today spraken we eerder vanavond met de verslaggever daar die net van het plein kwam. Eerst heb ik zelf op het plein zelf echt zwaar draaggas. Het is heel instabiel. De sfeer is ontzettend paniekerig. Er wordt gevreesd voor een aanval op de betogers door veiligheidstroepen van de militaire raad. En eerder zijn er al zeker 30 doden gevallen door geweld op het plein. Dat waren de topics weer voor vandaag. Morgen dan zijn er nieuwe. je dankjewel. We nou, hebben naar Frank Wielaard in het matchcenter. Want uh, daar is inmiddels wel eens een keertje gescoord, hè, Frank? Jazeker. In Milaan zijn ze helemaal losgegaan. Barcelona opende de score. Dat wil zeggen, dat deed AC Milan voor Barcelona. In de persoon van uh, Van Bommel. Die een bal tegen zijn been kreeg. En vervolgens de 1-0 maakte voor Barcelona in Milaan. Dat was na 14 minuten. Vervolgens kreeg Fabregas de kans om uh, de score te verdubbelen. Hij miste. Robinho kreeg de kans om 1-1 te maken. Hij miste ook. Dat was niet besteed aan Ibrahimovic op aangeven van aanvoerder Clarence Seedorf maakte Ibrahimovic 1-1. En heeft Messi intussen alweer een bal tegen de lat geschoten. Seedorf trouwens zijn 120ste Champions League duel. Dat mag ook wel even genoemd worden. AC Milan tegen Barcelona is dus helemaal los gegaan. En Valencia staat intussen in een andere pool. Ook met 2-0 voor uh, tegen uh, Genk. Dat is door een doelpunt van Soldado. Maar Milan tegen Barcelona is op dit moment echt de moeite waard. Om straks even de samenvatting van te kijken als je weer thuis komt. december 2012, dan gaat de eerste commerciële ruimtevlucht de lucht in... met Richard Branson, die daar natuurlijk al jaren mee bezig is. Daar heb ik het over in de wekelijkse reisrubriek met Floortje Dessing. Floortje, goedenavond. Goedenavond. Want dat is één van jouw grote dromen, hè, dat ook te doen. En ja. daarnaast is Richard Branson is, is een grote held van jou. Ja, ik heb niet zo heel veel mensen waarvan ik denk... Goh, wat ben jij toch een held? Maar ik vind de manier waarop hij überhaupt al uh, zaken heeft gedaan hoe hij zijn hele imperium uit de grond heeft gestampt. Het is gewoon begonnen met een kleine plaat, boven een platenzaakje... met een platenlabeltje. Oh, de Virgin, hè, daar hebben we het Virgin, over. inderdaad. Ja. Dat heeft hij uitgebreid tot een, ja, een gigantisch bedrijf... met natuurlijk uh, het Virgin uh, Atlantic, de, de, de, de luchtvaarttak. Ja, hij doet van alles, verzekeringen, alles. Het is een gigantisch ondernemer. Daarnaast is de man... Uh, ik vind het een, een hele bijzondere man in de manier waarop hij uh, zichzelf presenteert. Uh, hoe hij zichzelf uh, yeah, down to earth houdt... ondanks het feit dat hij zo enorm succesvol is. Hij was vorige week in Nederland. Ja. Daar was jij bij. Je zag aan zijn hoofd dat hij 86.000 dingen aan zijn hoofd heeft. Je, je, hij is dan zo'n dag in Nederland... en wordt dan natuurlijk van de ene naar de andere afspraak gebracht. En je ziet, je, je ziet hem gewoon schakelen van... oké, okay, ik ben nu in Nederland. Oké, okay, en dan gaan we nu, ga ik daarop over... Dan komt er natuurlijk een spervuur van vragen van de pers, waar die dan, uh, uh, ja, op een op een hele re ja, relaxte manier ook antwoord op geeft. En dat vind ik, ja, dat vind ik wel heel bijzonder aan hem, dat het een heel menselijk iemand blijft. Ja, want even voor de, voor de helderheid, hij kwam hier om zijn eerste commerciële ruimtevlucht uh, toe te lichten. Ja, nou, misschien kunnen we even ook uh, Ronald erbij halen. Die uh, hangt aan de telefoon. Ronald, hij is de directeur van Your Galaxy. Goedenavond. Hallo, goedenavond allemaal. Het, het bedrijf in Nederland dat de kaartjes verkoopt voor die ruimtereizen van Richard Branson, dus van Virgin Galactic. Binnen een jaar is, is het dus mogelijk, de eerste commerciële ruimtevlucht. Dat heeft uh, Sir Richard uh, maandag tijdens de lunch uh, in mijn kantoor uh, bevestigd, dus ik ben uh, ja, heel blij. En Floortje, dit, jij, jij kan niet meer mee, geloof ik, helaas. <laughs> nou, niet op die vlucht, nee. Niet op die vlucht, die had je je eerder moeten, moeten opgeven. Maar waarom is dit nou zo'n um, fantastisch iets Ja, nou, ik heb nog steeds... Ik zou verschrikkelijk graag mee willen, maar het is een hele hoop geld. Het is echt voor de rich and famous. Maar wat eraan vastzit, wat natuurlijk zo intrigerend is... is dat dat hopelijk in de toekomst voor iedereen haalbaar is. Dat je op die manier naar bijvoorbeeld Australië vliegt in een uur. Ja, want hoe zit dat, Ronald? Uh, hoe moet ik dat zien? Het, dan wordt het... Het wordt gewoon een lijnvlucht, maar dan via de dampkring naar anywhere ter, ter wereld. Precies, in een half uurtje van Nederland naar Australië bijvoorbeeld. Voordelen zijn veel milieuvriendelijker dan het vliegtuig, mm -hmm. minder uitstoot in de dampkring en uh, sneller. Dus... En dat is een realiteit uh, die ontstaat. Uh, ik vergelijk het altijd met vroeger, uh, toen uh, in de vorige eeuw de luchtvaart opkwam. En we, zeg maar, toen vliegen ook alleen voor de Rich and Famous was. Ja. Hè? En, uh, en iedereen zei toen, maar waarom een vliegtuig? We hebben toch boten? Nou, we kunnen nu allemaal voor 50 euro van Amsterdam naar Milaan vliegen als we willen. En diezelfde ontwikkeling gaan we ook doormaken, maar dan met commerciële ruimtevaart. Het punt is alleen dat iedereen bij ruimtevaart vaak denkt aan van die enorme raketten... die met veel gedoe als een uh, soort lanceerbasis uh, je achtertuin opstijgen... Dat is natuurlijk helemaal niet wat er aan de hand is. Dit is gewoon een soort van ja, businessjet die opstijgt uh, en die uh, in 90 seconden van de aarde door de dampkring heen gaat. En dan vervolgens door ja, dicht bij de aarde maar buiten de dampkring omheen zweeft. En uh, op het moment dat je weer naar beneden wil gaan, dan, uh, dan steek je de neus weer naar beneden. En dan ga je weer door de dampkring heen en dan zweef je ook weer terug door de dampkring. Uh, uh, terug op aarde en dan land je ja. als een soort zweefvliegtuig. Hoe ziet dat er dan uit? Ik stap op de jet. En, uh, nou, voor, voor die reis naar Australië, uh, maar heb ik niet allemaal trainingen nodig? Is dat niet allemaal heel omslachtig? Uh, uh, nee, het is eigenlijk heel verbazingwekkend simpel. Deze vraag komt vaak naar ons toe, maar het is eigenlijk net als bij andere, uh, bij andere organisaties. Je gaat eerst naar het reisbureau, je koopt een kaartje. Uh -huh. En uh, dan zeggen we van nou, uh, wanneer wil je vertrekken? Je krijgt een, uh, een contractje, je krijgt een plaatsbewijs, de vluchtgegevens, een ticket to space, een paspoort to space. En uh, vervolgens uh, krijg je ook de vraag, wil je ook nog een gewichtloosheidstraining volgen? Dat is heel erg leuk overigens, of dat vloortje dat ook wel eens gedaan heeft of gaat doen. Ja. Uh, en uh, als je die trainen, die kun je apart boeken. Uh, kost een paar duizend euro, maar dat is echt ongelooflijk leuk, ook voor, ja, voor vrienden en voor anderen. Mm -hmm. uh, het is niet verplicht, maar het is wel handig. Dan vervolgens krijg je een berichtje dat je vertrekt vanaf, op dit moment, uh, Spaceport America. Dat is de eerste ruimteluchthaven ter wereld. Uh, er zijn er veel meer in aanbouw. En al die ruimtehaven, daar vertrek je vandaan. Dat uh, is een evenement. Je wordt ontvangen met een lekker dineertje. Dan ontmoet je je medepassagiers. Er gaan zes passagiers in een, in een ruimteschip. En de tweede dag vlieg je ook echt. En dan ga je met een, uh, een vliegtuig ga je omhoog. Aan het vliegtuig hangt in het midden het ruimteschip. En op 15 kilometer hoog, dat is ongeveer waar een normaal lijnvliegtuig gewoon uh, vliegt, uh, daar laat het ruimteschip los van het moederschip en ontsteekt dan de raketmotor... en dan ga je in 90 seconden van 15 kilometer hoogte... naar 115 kilometer hoogte. En op 100 kilometer hoogte zit ongeveer de dampkring. Daar begint de dampkring. En dan ben je officieel dus in de ruimte. Mm -hmm. En uh, omdat je dan ook in de ruimte bent... dan mag je ook astronaut noemen. En dat is natuurlijk een ontzettend leuke icebreaker... op uh, cocktailparties en recepties. <lacht> Als je kan zeggen, ik ben astronaut... Uh, dat betekent eigenlijk niets anders dan sterrenreiziger... En dat is precies wat je doet. Je reist naar de sterren. Ja, ja. en het, dit is dan welke? even het, het tochtje. Uh, superleuk. Dit is dan even het tochtje zoals dat vanaf volgend jaar mogelijk is. En uiteindelijk nou ja, krijg je dan dus ook gewone vluchten... naar uh, welke plekken dan ook ter wereld. Maar voordat dat echt ingeburgerd is, dat gaan wij niet meer meemaken, toch? Dat dat echt normaal is. Ik denk dat wij dat nog wel gaan meemaken. Ja, ja dat denk ik oh, ook ja. Mooi, ja. absoluut. En ook, maar riep, ook voor een betaalbare prijs. Gaan. Ja, Virgin heeft al aangekondigd, vijf jaar na de eerste vlucht uh, worden de prijzen verlaagd naar ongeveer 30.000 uh, euro. Ja, nou, dat is nog niet echt haalbaar hè, <coughs> voor de meeste mensen. Nee, maar dan wordt het al uh, voor, voor wat meer mensen beschikbaar, zeg maar. Ja, ja voor een hele nieuwe markt, want uh, als je naar de, de Concorde vluchten keek, nou, die waren ook niet bepaald uh, goedkoop, maar die zaten wel vol. Ja. ja, wat ook wel heel leuk is om te vertellen voor, voor, voor jonge luisteraars onder ons BNN'ers, Um, dat, dat, je, dat het ook echt een nieuwe um, tak van werk gaat worden. Dus je kan inderdaad, het is heel goed mogelijk dat je gewoon werkzaam wordt als space stewardess. Of het, het ja. ja, weet je, dat, dat zijn wel beroepen die er in de toekomst bij gaan komen. En dat is natuurlijk een heel fascinerend idee. Absoluut. Ja, uh, bedoel, <laughs> het, ik heb uh, hier al mensen rondlopen die uh, al aan het studeren zijn voor space pilots. Uh, die al in die hele aanleverindustrie zitten. We hebben net de eerste ruimtereisverzekeringen uh, mogelijk gemaakt. Uh, we zijn nu met catering in de ruimte bezig. Uh, nou, er is echt ongelooflijk veel. Dus uh, aan is de komen. Wanneer ga jij voor het eerst, Ronald? Ja, dat is ook nog niet bekend. Hm. Dus uh, ik sta op de lijst, dus ik sta te ja. popelen natuurlijk, dat uh, begrijp je. En Floortje, sta jij nou ook op die lijst? Doe me op best. een lijst? doe mijn best. <laughs> ja. Mag even sparen. Goed. Dank Ronald Heister van uh, directeur van Your Galaxy en dankjewel Floortje Dessing. En tot volgende week Floortje. Als uh, Arsenal Borussia Dortmund, hoe is het daar? Er is niet zo ontzettend veel aan eigenlijk. 35 <laughs> minuten zijn we onderweg, het is 0-0. Arsenal is wel beter geworden, maar krijgt heel weinig kansen. Het is erg moeilijk voor de ploeg om er doorheen te komen bij de Duitsers die pech hebben. Want al binnen het half uur twee keer hebben moeten wisselen. Twee keer met een blessure werden geconfronteerd. Eerst voor Bender. Dat is een middenvelder, later voor Gutsen. Dat is het grote talent van pas 19 jaar oud. Die ook in de Duitse elftal nog even meedeed in de wedstrijd tegen Nederland tien dagen geleden. Die zijn allebei met een blessure naar de kant. Ja, daar wordt je elftal niet sterker van. Dat betekent dat de trainer klopt met de handen in het haar zit. En Arsenal dus normaal gesproken de favorietenrol zou moeten kunnen uitbuiten. Misschien zelfs nu al als er een korte 1-2 komt aan de rechterkant. En er plotseling ruimte ontstaat voor Gervinho, maar die loopt zich dan vast. Misschien omdat hij eigenlijk gewend is het aan de linkerkant te doen. Maar nu aan de rechterzijde uitkomt. En zo kan Dortmund weer ontsnappen en uitverdedigen. Maar het is dus een beetje saai omdat er voor de, bij de doelen zo weinig gebeurt. Robin van Persie, van wie ik al zei, maakte tien goals in de laatste vijf Premier League wedstrijden. We hebben hem één keer in beeld gezien. Toen met een wat slappe kopbal in de richting van het doel van Dortmund. Maar dat was het wel. 36 minuten. Het valt niet mee. Arsenal 0, Dortmund 0. Frank Willard, hij zit een stuk uh, blijer en gelukkiger. Maar bij jou gebeurt wel wat. <laughs> ja, ik heb genoeg wedstrijden om uit te kiezen. Maar ik kan me voorlopig gewoon rustig focussen op AC Milan tegen Barcelona. Daar is het inmiddels 2-1 geworden namelijk voor uh, uh, Barcelona. Een nogal een uh, vreemde penalty, vreemd penalty moment. Niet op zich het moment dat waarop hij gegeven wordt. Aquilani uh, duwt Xavi ondersteboven. Aquilani krijgt daarvoor de gele kaart. Messi gaat dan achter de bal staan. Dan denk je, nou dat is uh, appeltje eitje voor de beste voetballer ter wereld. Maar hij uh, houdt in, vlak voordat hij wil gaan schieten. En uh, Abiati gaat alvast de hoek in. Je mag niet inhouden. Hij schiet die bal er wel in, krijgt de gele kaart. En mag dan die penalty overnemen. Schiet hem in tweede instantie wel gewoon zonder in te houden. Bal hard achter Abiati voor het. Uh, de 2-1 en Villa heeft ook al de kans op de 3-1 voor Barcelona gemist. Ja, je kunt niet zeggen dat er bij Milan Barcelona totaal niet op doel wordt geschoten. Het is een heerlijke open wedstrijd. En die andere wedstrijd waar veel gescoord wordt is Valencia tegen Genk. Want daar is ook de 3-0 al gemaakt voor de Spanjaarden. En die andere wedstrijden zijn allemaal nog 0-0 die op dit moment aan de gang zijn. Radio 1, de and Today. Zometeen de ex-hoofdredacteur van het lijfblad van de voetballers. Quote, te gast. Nee, dan heb ik niet over Jord Kelder, maar wel over Sjoerd van Stockholm. Die is hier rond kwart voor tien. En we roddelen fijn verder over Dominique Strauss-Kaan. Want de verhalen blijven maar komen. En dat hoor je na half tien. Maar eerst, reminder, wealthy beggar. Stop Ja, niet meer. Dat is jammer. Leuk bent Uit Tilburg, Wealthy Beggar. Uh, met het nummer Reminder in Wealthy Beggar. Dat is natuurlijk eigenlijk Rijke Bedelaar. En dat is dan weer een mooi brugje naar Sjoerd van Stockholm. Goedenavond, die komt net binnen redden. Ja, goedenavond. En dan bedoel, heb ik het natuurlijk niet over jou als hoofdredacteur oh. van de quote, Rijke Bedelaar. Maar ik vroeg ja. me af, heeft er ooit wel eens een, zijn er bedelaars die rijk zijn geworden en die in de quote 500 hebben gestaan? Uh, jazeker, jazeker. Ja, zeker. En, en ook andersom. Uh, ja, nee, ja, dat de... vooral waarschijnlijk. Ja, nee, de, de, de, op dit moment zijn het meer bedelaars die ooit rijk waren. Ja. Dat, uh, dat past een beetje bij het huidige tijdsgevricht. Maar uh, ook andersom, ja zeker. Nou ja, um, laten we dan maar één een, een voorbeeld geven. dat uh, uh, ja, Mensen die echt met, uh, met weinig echt tot niets zijn begonnen. En, ja. en, uh, ja, waar, uh, die gewoon echt in de quote 500 hebben gehaald met echt met een als een dubbeltje zijn geboren en als waar een kwart zijn geworden. Ja. Wie, wie, wie, wie? Naam, wie? Vraag je nou Zullen we dat even bewaren voor straks? Want <laughs> zo ken ik ze ook, weer niet Ik hey. heb straks drie hele mooie namen voor je. Dat is goed. Sjoerd van zo zometeen over uh, nou dat hij eigenlijk net weg is bij de quote... en wat hij dan nu gaat doen in vredesnaam. Je mag nu weer even, even rustig. Je komt je kom echt net binnen redden. Hè? Adem in, adem uit. Ja, nee, ik ben voor jou uh, met... Uh... 100, dus winderspoot... Uh, uh, ja, ietsje ja, sneller. Ja, want je houdt eigenlijk helemaal niet van hard rijden. Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee. Maar nu eerst uh, Joris. Die gaat uh, uh, niet de Quote 500, maar de FIFA 400 naartoe. Een hele spannende avond in Amsterdam voor mij. Want ik mag me hier bewegen tussen 400 vrouwen. En wat voor vrouwen zijn het? Het zijn jonge, talentvolle, ambitieuze vrouwen. En uh, er is vanavond een verkiezing. En er zijn verschillende categorieën. Slim, stoer creatief, showbiz, maar ik ben hiervoor mijn directrice. Tessa van der Lucht, ze is pas 26 jaar, maar ze leidt al de hele radioafdeling... alsof ze het jaren doet. En ze staat hier bij de eerste vijf. Ik hoorde het van haar en ik wilde mee. Maar ik wil eigenlijk ook gewoon tussen 400 vrouwen staan... die er allemaal prachtig uitzien. Was toch ook geniet als man? Dat is de eerste prijs, Tessel die je te pakken hebt. Die heb ik alvast. Die pakken ze me niet meer af, hè? Ik zal even een lipje nemen, anders gaan we hele jurk onder dit spul zitten. Ik ben ook voor jou mee, maar eigenlijk ook gewoon om tussen de 400 vrouwen te zitten. Ja, dat heb je weer goed voor elkaar. Maar, welke categorie val jij? Want er zijn 400 vrouwen genomineerd en je hebt stoer en slim. Waar val jij onder? Ik val dit keer onder zakelijk. Maar hoe kom je nou in godsnaam op die lijst terecht? Ja, ik heb geen idee. Ik kreeg ooit een mailtje. En toen zeiden ze, uh, je zit bij de lijst. Dat was al drie jaar geleden. En toen vorig jaar weer. En toen was ik zelfs uh, geupgraded. Want toen mocht ik met een foto in de Viva 400. En dit jaar uh, sta ik er weer in. Ja, ik weet het wel. Jij weet het wel. Ja. Wat? Ik sprak met de hoofdredactrice. Die ken je al heel lang. <laughs> Oké, okay, dat is mijn tante. Nee. Is het je tante, echt waar? Nee, nee, nee. Oh, dan word je vast nummer één, want je staat in de top vijf, hè? Ja, maar ik geloof dat dat nog heel erg geheim moest blijven. Maar pas 26 jaar en nu al de baas van mij. Ik ben de baas van Jules. Dus klachten geef ze vooral door. Ik handel ze allemaal. Maar dat is op zich best wel een prestatie. Ja, nou ja, ik, ik, eh, dat vind ik niet echt. Want ik vind mijn werk wel leuk. En ik heb een eh, grote lol eh, met iedereen. En nou sta je hier op de FIFA... Vier rollen tussen allemaal kakelende vrouwen. Ja, ik weet niet zo heel erg goed wat ik ervan moet verwachten. Weet je wat ik altijd een beetje heb? Ik hou niet van kritiek. Maar in het middelpunt staan, dat vind ik eigenlijk ook helemaal niks. Dat je dan nog geprezen wordt, omdat je zo goed bent. Nou, ik moet zeggen dat ik het ook echt vreselijk vind. Zit er uh, een spits in je tasje? Nee, sigaretten. Ga je nog wat zeggen, Waar nee, Wanneer? Nu? Nee, zo meteen als je misschien nummer één bent. Nee, maar dat ben ik niet. Nee, ja. wil je het niet. Nee, ja, ik ben dat gewoon niet. Winnen, ja, ik denk altijd, maar als je iets kan winnen, dan moet je ervoor gaan. Maar meedoen is belangrijker dan winnen. Maar hoe word je een jonge, talentvolle, ambitieuze vrouw? Uh, Neem even een slokje. Ja. Even de tijd om erover na te ik denken. Ik weet het niet, dus waar ik maar over komen. In zoverre, ik heb eigenlijk altijd uh, heel veel gewerkt en hard gewerkt. Vanaf mijn achttiende. En ja, dan moet je wel bij een bedrijf als PNN terechtkomen, dat je lekker mag doorgroeien en van alles mag doen. En als je alle kansen pakt, ja, dan kom je er denk ik vanzelf. Zullen we naar binnen gaan? Ja, ga je mee? Dan... Voel je nou ook een beetje één met die vrouw? Nee, ik voel me wel éénzaam. Ja, ik ben bij je. Gelukkig. 26 jaar, hoor. maar word je dan ook wel serieus genomen eigenlijk? Volgens mij gaat dat redelijk goed, hoor. Ja, hele tweek maar het lijkt me ook niet altijd even makkelijk. je bent aan de ene kant ook ondervaren. Dat geldt voor een heleboel vrouwen hier natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Als je dan vrouw of man hebt, maar dat maakt trouwens niet uit. Nee. Soms is het lastig, maar ja, dat is eigenlijk alles wat je voor, de, voor het eerst doet, denk ik. Zeker als je leiding geeft aan best wel een grote groep mensen. Eens moet je de eerste keer zijn en dan gaat het de tweede keer, denk ik, altijd makkelijker. Maar er zijn we wel eens avondelijk thuis, omdat ik denk, vind ik dit wel een hele leuke baan. Ja. Ik ben er even uitgelopen, want uh, ja, het loopt allemaal uit. Ik moet zo de uitzending dus ik moet monteren. Maar inmiddels ben ik er wel achter wat dit is wel eens geworden. Helaas geen eerste, maar vierde. Maar als ik zo naar de kijk met een glas wijn in de hand. vind ze dat volgens mij helemaal niet erg. En ze weet zelf ook wel dat ze het goed doet. Tenminste, dat vind ik. Ik moet toch ook een klein beetje slijmen als ze onderdaan naar de directeur toe. En vanavond heb ik al begrepen, om 11 uur gaat het hier helemaal los. En daar ben ik ook eigenlijk voor gekomen, zoals ik al eerder zei. Radio 1, het NOS Journaal. Met Rudy Fenner.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 En op de Waal bij het Gelderse Doornenburg zijn in dichte mist twee schepen op elkaar gebotst. Het scheepvaartverkeer is gestremd. Er vielen geen gewonden, alle opvarenden zijn van boord gehaald. Het ene schip is geladen met 900 ton kolen. Het dreigt volgens de politie te zinken. Het is met de voorkant onder een leeg vierbaks duwstel geschoten. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Bas Barstig Tegeler is bij Arsenal, Borussia, Dortmund. Bas, ja, je verveelt je de best pleurig. Ja, het valt echt een beetje tegen. Dat is jammer. Want het is een, een leuke wedstrijd op papier, Arsenal, Dortmund. Maar we zitten in de extra tijd van de eerste helft. Het is nog altijd 0-0. Het is nu rust, overigens. Uh, en nou ja, het kan een keer 0-0 zijn. Dat zegt niet altijd iets over of die wedstrijd leuk is. Maar hier gebeurt voor de doelen bijna niets. In het begin was Dortmund leuk, maar toen vielen de twee met blessures uit. Gutsen en Bende. En toen stort het een beetje in. Arsenal heeft de wedstrijd overgenomen, maar is niet echt ongelooflijk gevaarlijk geweest. Weet in ieder geval dat het bij de andere wedstrijd in deze pool... ...Marseille Olympiakos ook nog 0-0 is. En laat dat een pleister op de wonde zijn voor de ploeg uit Engeland. Want zou alles in deze pool in 0-0 uh, of in ieder geval gelijk eindigen... dan is Arsenal evengoed gewoon geplaatst voor de volgende ronde. Maar nou ja, uh, er is nog een tweede helft. Laten we het glas half vol houden, maar... Uh, Heel goed, Bas. Het kost wat moeite. <laughs> en een stuk vrolijker is Frank Wielaert in het matchcenter. Ja hoor, ik gooi er nog wat bij in het glas. Milan tegen Barcelona. Rust. 1-2. Dat had ook gerust 2-4 kunnen zijn. Of 3-6 als ze alle kansen erin hadden laten gaan. Maar er is echt gewoon een leuke open wedstrijd om naar te kijken. En voorlopig dus een goed resultaat halverwege voor Barcelona. Valencia doet het ook uitstekend tegen Genk. Voor een wedstrijd zeker waarvan iedereen gisteren nog dacht... die gaat vast niet door. Soldado heeft drie goals gemaakt. Een loepzuivere hat vinden wij dat in Nederland... als je er drie achter elkaar maakt in één helft. In de dertiende vijfde... 35 e en 39 e minuut schiet hij de 2-3 en 4-0 binnen tegen het uh, genk van Mario Been. Die zal uh, zich de haren wel uit zijn hoofd trekken en zich afvragen hoe dit nou in hemelsnaam mogelijk is. De andere wedstrijden in, hebben inmiddels ook allemaal uh, de ruststanden bereikt. Leverkusen tegen Chelsea is nog 0-0. Shakhtar Donetsk tegen Porto is nog 0-0. En die andere twee, Marseille Olympiakos en Arsenal tegen Dortmund heeft u meegekregen. Maar ja, dat is ook allebei 0-0. Radio 1, BNN Today. Willemijn Veenhoven. De soap rondom Dominique strauss kahn is nog lang niet afgelopen. Nog geen jaar geleden was hij de hoofdbaas van het IMF... en was hij in de race om de nieuwe president van Frankrijk te worden. Nou ja, tegenwoordig kan je in Frankrijk geen krant meer openslaan... zonder te lezen over nieuwe seksuele escapades van de man. En lijkt bijna niemand hem meer serieus te nemen. Kleis Jager is onze man in Frankrijk. Kleis, goedenavond. Goedenavond. Ja, het houdt niet op met hem. Hè? Uh, nou ja, iedereen weet natuurlijk het verhaal van die verkrachting in New York. Uh, nou, vervolgens werd hij in Frankrijk door die journaliste Tristan Banon aangeklaagd... wegens aanranding, aanranding. Al die zaken zijn achter de rug. Maar nu is hij verwikkeld in een groot prostitutieschandaal. Dat speelde vorige week al. Uh, vandaag is dan weer het nieuws dat hij een paar kranten gaat aanklagen. Maar eventjes dat prostitutieschandaal, hoe zit dat ook alweer? Nou ja, zijn naam die dook daar een tijdje geleden voor het eerst in op... Uh, het is een, een prostitutienetwerk in de stad Lille, in Noord-Frankrijk, waar, waar onderzoek naar is gedaan. Mm -hmm. En het komt erop neer dat DSK vrienden had, onder andere een, een hoge politieman... ...en iemand met een uh, bedrijf in medische apparatuur, met wie die uh, seksfeesten organiseerde. En dat gebeurde in Washington bijvoorbeeld, uh, waar die directeur was van het, het uh, Internationaal Monetair Fonds... ...en diverse uh, Europese steden. Ja. En die ja. vrienden die regelden de, de, de prostituees bij een Belgische pooier. En nou ja, dit weten we allemaal. Het is geen roddel. Het, is, het komt gewoon door wat er allemaal is gelekt uit het onderzoek. Er zijn bijvoorbeeld hele interessante sms'jes van, van DSK... die al in alle kranten hebben gestaan. Bijvoorbeeld uh, dat hij in mei 2009 uh, sms... Uh, Ik ga met een grietje een paar tenten langs donderdag in Wenen. Heb je zin om te komen met een jonge dame? Uh, en die vriend kreeg dan even later het bericht... Heb je er wel aan gedacht ook... Uh, behalve de suite, ook het zwembad te reserveren. En zo gaat het maar door. Ja. Over Madrid, over Gent. Er uh, ja. nee, zijn ja. heel veel verhalen uitgelekt over sms'jes. dat hij met vier vrouwen tegelijk deed. en, en weet ik veel. Nou, dat, voor... was niet, dat was geen sms. Dat is wat een uh, prostituee uh, in een verhoor heeft gezegd. Hm. Uh, die zei van dat ze was op een bepaalde avond. Uh, uh, verschillende uh, vriendinnen, zoals dat werd genoemd. Uh, dat hij met verschillende vrouwen seks had. Mm. Uh, we weten, maar er is bijvoorbeeld ook geklaagd over zijn ruwheid... Uh, net als in die andere affaires. Ja. Uh, er is de, de, de vriendin van die Belgische pooier waar ik het net over had... Ja. Die, die heeft gezegd dat hij haar uh, in het toilet van een heel chic Parijs-restaurant... Uh, probeerde, uh, nou ja... Hoe, hoe, Zullen we het noemen, tot seks te dingen. Hm. Nou is het natuurlijk allemaal boven water gekomen in een onderzoek naar een pooier. En die wordt wellicht strafrechtelijk vervolgd. Um, en dan is het allemaal uitgelekt uit het officiële strafdossier. Maar ja, je kan natuurlijk zeggen, ja, nou ja, ik, je kan ervan vinden wat je ervan vindt. Maar op zich is het allemaal niet strafbaar. Dus we maken ons druk over. Als het, nee, toen, als het over deze kaart gaat. Het is inderdaad waar. Is, als hij alleen klant is geweest, dan is hij niet strafbaar, prostitutie... Hm. Uh, uh, hè? dus da dat is verboden in Frankrijk. Maar als klant uh, loop je geen gevaar. Mm. Behalve, behalve als wordt aangetoond dat Strauss-Kaan wist... dat sommige van deze avonden werden betaald uh, met het geld van, van, een, van een onderneming... Mm. En dan, dan zou er sprake kunnen zijn van heling. Maar dat, dat lijkt vooralsnog een beetje vergezocht. Maar in Frankrijk is de discussie wel uh, behoorlijk opgeleid. Want dan gaat het er heel over van... Uh, moeten we dit, die arme mannen ook nog aandoen aan de ene kant... aan de andere kant ook van ja... Stel je voor dat die president was geworden. Hè? Dan... Nou ja, precies. Het is, er zijn nu veel mensen, journalisten onder andere... die zeggen van, nou, het is langzamerhand wel genoeg geweest. Uh, je moet een man die op de grond ligt... Uh, niet nog meer trappen geven. Maar anderen vinden van, uh, dat, dat we eigenlijk wel het recht hebben... om te weten uh, wat Frankrijk bespaard is gebleven. Hè? Uh, als president was hij bijzonder chantabel uh, geweest. Ja. En, en bovendien mogen we misschien best weten... wat hij uitspookte uh, als directeur van het IMF. Want uh, ja... Um, dat is, uh, dat is uh, toch, toch niet mis. En hij heeft nu, DSK, heeft nu ongeveer iedere krant en ook tv-station aangeklaagd in Frankrijk. Wat wil hij daarmee bereiken? Nou ja, hij wil um, voor, vooral bereiken. Uh, het, het, het, het punt is dat er ook is geschreven dat zijn vrouw van hem wil scheiden. Nou, dat is niet waar, tenminste, dat, dat, ont, dat ontkent. Uh, Anne Sinclair, zijn vrouw zelf ook. Oh, onbegrijpelijk, uh, maar goed. ja, Maar, ja, zijn advocaten hebben niet gezegd van uh, het klopt niet wat er, wat, er wordt, wat er wordt geschreven wat er... Nee, dus het, het rare is eigenlijk dat hij over wat hem, over hem gezegd wordt, over al die prostituees, dat ontkent hij allemaal niet. Maar het enige wat nee, hij, wat nee, hij maar... wil rectificeren is dat hij zou gaan scheiden. Want dat is gewoon Ja, en maar, maar ook, kijk, hij, hij vindt natuurlijk ook dat hij, dat hij, dat hij, dat hij ontzettend uh, te pakken wordt genomen. En uh, dat er, er wordt natuurlijk geciteerd uit een, uh, uit een onderzoek dat, dat, ja, dat vertrouwelijk is. Ja. He, dat is op zichzelf niet zo vreemd dat hij daar bezwaar tegen maakt. Want als hij geen spijsverkraan had geheten, dan, dan, dan hadden we hier niet over gehoord, waarschijnlijk. Nee, dat is natuurlijk ook een beetje. Hij moet iets doen, hè? Hij kan het ook om anders heen laten komen, maar denk ik. Dan, dan, maar, ja. in, dan maar in de aanval gaan, lijkt mij. Ja. Ja. ja, de aanval is de beste verdediging. Want je merkt ook dat nou ja, vragen die ik bijvoorbeeld krijg, dat mensen toch gaan twijfelen: van, zou het dan wel waar zijn, zou het wel kloppen? Ja. ja. Goed, we gaan de soap rondom Dominique Strauss-Kaan. Hij kent vast nog meer afleveringen en dan komen we weer bij je terug. Dankjewel, kleinsjager, onze man in Frankrijk. Ze zegt dan wel niet dat ze bij hem weggaat, mevrouw Sinclair Strauss-Kaan. Maar toch draaien hem My Baby Left Me van Rox. Al my baby left me. PNN Today. Willemijn Veenhoven. Hij is hier, short van Stockholm, My Baby Left Me. En hij heeft quote verlaten. Ach, voelt ook een beetje als je babytje, toch? Ja, zeker je wel. Je hadden hoeveel jaar gewerkt? 13 jaar? Ja. Begonnen ja. als stagiair? Ja. ja. En, toen, en toen, werd, toen werd je zoiets als leerlingjournalist. Dat ja, heette vanochtend. Ja, en dan. <laughs> 1830. Ja, ja en, en toen promoveerde je zo langzamerhand. Uh, ja, bleef je een beetje kleven. En uh, dan ineens weer was je volwaardige journalist. Een en vrede... ineens was je hoofdredacteur ja daar staat nog wel even dertien jaar tussen ja. Ja. Ja. overigens de nieuwe jouw ja, opvolger Mirjam van den Broeken is ook begonnen als stagiair dus ik dacht zou het soms heel makkelijk zijn om bij quote heel hoog te eindigen nou in ieder geval om stagiair te worden dat is duidelijk maar <laughs> ja. of je ook nog goed, en of in ieder geval goed genoeg bent om hoofdrecteur te worden dat, ja, dat moet dan nog maar blijken maar wat waar het wel op duidt is dat men per se iemand van binnenuit wil en ze hadden ja. natuurlijk ook heel iemand makkelijk iemand kunnen nemen van buitenaf. er zijn hoofddirecteuren Zat en genoeg werkloos die zei. Geef mij dit baantje. Maar uh, ze koos toch wel iemand die de, de quote school zoals het dan heet, uh, heeft belopen. Wat is de quote school? Wat leer je dan vooral? Uh, dan leer je de taal, de tone of voice, zoals dat mooi heet. Dat uh, is... Van quote te leren kennen. En die is eigenwijs, die is brutaal. En, uh, dat ja, je dat... nem wel. Nou, hè? Maar ja, hè, dan, maar dan over centen. Ja, maar ja. dan met geld. Ja, precies. Uh, als, ja. je, als je bij BNN weggaat, dan uh, krijg je, omdat wij inderdaad hè, maar een publiek omroepje zijn... Uh, krijg je een BNN-klok mee. Nou, dat is, is meer een dan, hele dan ik. En dan met, met een beetje geluk nog een paar uh, leftover over van spuiten en slikken. Wat, wat, wat, wat krijg jij mee? nou, ja, ik... Uh, niks. Een, een, een hele grote zwaai. En een, de, Heb je helemaal de dood... geen cadeautje gehad? Uh, nee, ik krijg nog wel een etentje binnenkort. Uh, daar is over gemaild. Uh, dat, uh, wanneer we dat gaan doen, dat zal ergens januari worden. Want uh, december kom je natuurlijk om in geval die etentjes. Dus ja. laten we dat dan maar in januari doen. Maar ik denk uh, misschien dat ik dan nog een heel mooi gouden nephorloge krijg. Wat wel zo is, als je tien jaar bij de uh, zaak krijgt... dan krijg je altijd een, een, zo'n lullig speltje. Dat is een quotespeldje, een echte Q. Je hebt hem niet eens op. Nee, die heb nee. ik er niet op nu vandaag. Nee. Overigens, heb jij wel de redactie een, een auto gegeven? Dat is, dat is een beetje traditie als je weggaat, hè? Uh, ja, ja en nee. Uh, Jort heeft dat ook gedaan toen hij wegging destijds. Uh, toen uh, werd de redactie opgezadeld met een rode Porsche Boxster. Wie verzint het? Als redactieauto? Ja. Mm. Uh, we hebben zeg maar uh, een, van, een van de leuke perks bij uh, quotewerk is, is dat we een, een leuke redactieauto hebben. En uh, ja, de, de gemiddelde redacteur van Amsterdam of van Quote, die woont in Amsterdam en die zit op een fiets. Maar die moet dan de afspraken uh, in Den Haag was naar Vlaren. Dat is toch een beetje onhandig dan ja. met de trein. En uh, dus wij hebben een, een hele mooie redactie auto. En dat is een Porsche Boxster. Althans, dat was het. Uh, nou, ik heb besloten voor de nieuwe Baby Range Rover. Die heet Evoke. Of Evoke, het is maar hoe je het wil zeggen. En uh, mijn cadeautje is inderdaad aan de redactie is dat uh, de Boxster werd ingehaald voor een uh, nieuwe Range Rover. En dan, de traditie wil ook dat hij binnen de korte keer in de prak wordt gereden. Nou, die ik. traditie die heb ik geheel ingezet. De eerste redactie ooit, dat was een MG, uh, een, een MG cabrio. En nee. uh, toen, toen de, ik, ik was geloof ik drie weken in dienst en zei ik, joh, ik ga die auto special maken. En toen belandde ik voor die autospecial op een circuit in Zolder, dat ligt in België. En toen dacht ik heel erg dat ik heel goed kon rijden. En dat werd bij de eerste, ik geloof de tweede bocht al gelogen strafd, want toen lag ik in de vangrail. Ja. Ja, dus uh, je, je, je had het zo ook nog beloofd, een auto. Dat moest uh, een ja, ja, ja. Dit, uh, ja dus, en, uh, uh, en die, die Porsche, dat was inderdaad leuk. Maar in de winter, als het sneeuwt en dat doet het hier nogal eens... Zit er dan, geen dak op dan? Uh, een kb-dak, maar ja, uh, dat ja. uh, er kan heel weinig in. Goed, laten uh, we het over hebben wat jij voor de quote hebt betekend. Want iedereen heeft het nog steeds altijd over Mr. Quote. En gaat het altijd over Jort Kelder. Maar laten we het over jou hebben. Je hebt vier jaar daar de tent gerund. Wat is nou, als je nu naar de quote kijkt... Wat is er dan echt Sjoerd van Stockholm aan? Uh, dat ik uh, heel flauw misschien maar het blad heb ontkelderd... Uh, dat was hard nodig. Uh, ja, wat, want, heb, wat heb je nou allemaal uitgegooid wat hij heeft ingevoerd? Nou, uh, kijk, waar ik mee gestopt ben, maar dat, dat, dat was... Hij uh, had een rubriek kelderen stand, uh, daar ben ik toen mee uh, toen gestopt. Uh, waarom was dat nou nodig? Omdat ik vond, niet zozeer dat ik eventjes moest laten zien van... goh, kijk eens wat ik allemaal kan, maar dat ik vond dat het blad uh, verder moest. Wat en, stond er in de rubriek? Ik ken het nou, niet. dat was een beetje hoe Jordse leven eruit zag natuurlijk ah, altijd. Ja. En daar, daar zetten die altijd allerlei korte stukjes met foto's uh, over van... Uh, ik ben op dit feestje en ik ben op die receptie en ik heb maar die Maar vind ik ontmoet. op zich logisch dat je dat eruit hebt gemieten. Want hij ging ook weg. Dus... Ja, nou ja. Het, het, het, maar kijk, euh, laat ik zeggen, het voorwoord, het editorial... dat heb ik altijd meer euh, over quote en wat ik meemaakte namens quote. En Jort had, het was natuurlijk op een gegeven moment echt een celebrity. Mm -hmm. Dus bij hem ging het ook echt... hij kon pagina's vullen over het leven van Jort Kelder zelf. Nou, Nou is mijn leven misschien wat minder interessant. <lacht> dus ik heb het wat minder over de hoofdredacteur gehad en wat meer over Quote. Maar als je het even iets groter bekijkt, want ja. ik, dit is een beetje detail... wat is er, als je nu naar de Quote kijkt, wat is er heel anders dan in Jortse tijd? Um, ik denk dat het... Maar dat, ik weet niet of dat zozeer Jortse tijd is. Dat is meer het economische tijdperk geweest. Uh, toen hij afscheid nam, uh, toen... toen uh, was de, de wereld op zijn uh, kookpunt. Uh, de Ix die, die zat echt op zijn all-time high. Ja. En het ging misschien toen, toen iets te veel over uh, de grote bonuscultuur... de grote graaie En wie heeft nou langs de langste boot in de haven van Saint-Tropez... En dat was op een gegeven moment toen ook die wereld... vrij snel uh, instortte na mijn aantreden. Nou, ja, want toen, jij zat er een jaar en toen uh, Ja, binnen, binnen, op, minder nog. Oh, ja, nee. Liman ging toen natuurlijk al in, in september wankelen. Dus ik zat er eigenlijk minder dan een jaar. Hm. En ja, dat betekent dat je gewoon radicaal je tone of voice moest veranderen. Dat je dacht, ja, hé, hey, wacht even. Al die mooie succesverhalen... Daar maar, zit... dat, maar dat moest natuurlijk wel. Je kon, jullie konden gewoon niet op dezelfde voet doorgaan. Dat nou, ineens dat was best... geld wel smerig geworden. Nou, ja. dat, dat, dat, nou dat is precies naar nou wat ik toen gezegd heb. Want dat is natuurlijk niet waar. Alleen... Uh, de charlatans, die vielen natuurlijk heel hard door de mand. En uh, daar begon je ook over te schrijven. Maar als je nou 180 pagina's alleen maar over uh, dood en verderf... en oh, oh, geld is slecht, ja, dat werkt ook niet. Maar geef eens een voorbeeld. Kijk, wat, wat is er veranderd aan? Kwamen er, ik weet niet, verhalen over faillissementen bijvoorbeeld? Ook. Kijk, wij, wij, wij omhelzen het kapitalisme nog steeds met uh, beide armen. En we zijn pro-geld en we gaan echt niet roepen... geld is vies en, en, en het is echt niet oh, oh, oh, geef alles maar weg... Naar Afrika, Giro 777, want uh, dit is belachelijk en we hebben zo wel genoeg. Wij, um, uh, praat je nog steeds? Quote, bij. Nou ja, ja. Of, maar of, in of het, wij, in het, van stokken. Nee, nee, nee, quote, quote, quote, quote. En in het algemeen het kapitalisme. Ik bedoel, uh, we hebben natuurlijk uh, de, deze vorm, denk ik dat... van alle vormen die er zijn in de wereld, dat het nog steeds het beste werkt. En, uh, maar goed, quote heeft daar een, een, een heel mooi onderdeel, is daarvan gevormd. Maar, maar jullie zijn wat, wat nederiger geworden misschien, wat kleiner... In, qua onderwerpen en tone of voice... Ja, nederiger, um, ja, ook wel. Om, omdat we ook wel hebben laten zien van het, het grijze gebied... Zeg maar, werd ineens enorm opgerekt. Het was niet meer. Uh, zeg maar, de, de, de mensen die ze opereren in de financiële wereld. En zelfs, nou ja, laat ik zo zeggen, 2008, als je bankier was, dan, dan, dan, dan, dan was je echt ja. met pek en veren werd je ongeveer de stad uitgedragen. Terwijl die mensen waar wij absoluut aan mee hebben meegedaan, die hebben wij ook op een schild gehezen. En die hebben we groot gemaakt. Nou ja, het beroep bankier was in één keer natuurlijk een scheldwoord. En, dus jullie gingen ook ik, ik, ik, anders schrijven over dat soort mensen. Ja, ik, ja. maar ja. nou ja, we hebben het niet zozeer meegedaan met die, uh, uh, die Foxpopuli dat het nou in één keer uh, heel slecht was. Maar het verandert wel je denken en dus ook je toon. Dat je denkt van ja, hey, als, als bankiers slecht zijn, nou ja, um, alles wat in het kielzocht zit. Banken waren natuurlijk in één keer de, ook de boosdoeners, hm. waren de, de, de, de veroorzakers van alle ellende. Nou ja, daarin dat, ver, dat vraagt van Quote ook op dat moment hm. gewoon een andere manier van schrijven. Nou was laatst de, de, de nieuwe baas daar, die was bij de Wild door... die Mirjam van den Broek, en die zei van... ja, vroeger was, was Quote een beetje een bijtertje. En dat is er een beetje van af, en dat wil ik weer terug hebben. Ja. En, heb jij dat een beetje laten varen, dat gebijt? Uh, ik vind van niet. Um, en dat zal ik je zeggen waarom. Uh, kijk, een dit, mooi voorbeeld was natuurlijk het nou, verhaal met Nina, Nina van Brinken. Nina Brink. Uh, Nina Brink, ja. Brink ja. ja. Maar dat verhaal stamt uit 2005... En daarvoor hebben we denk ik ook twee, drie verhalen gehad. Waar het om gaat is als volgt. Um, quote heeft... Uh, was, kon, toen ik aantrad, zei ik eigenlijk precies hetzelfde... wat Mirjam uh, nu zei eigenlijk. Ik zei ook, we gaan weer meer bijten. Want de laatste jaren onder de jord was het er ook niet. En waar was het? Waarom was dat er niet? Dat had ook te maken met de redactie op dat moment. De redactie op dat moment. Uh, daar zat niet op de, dat bijtertje. En als je dan nog... Uh, Korter door de bocht wil stellen, kun je zeggen... dat de echt grote verhalen... waar Quote echt na mee gemaakt heeft... die, zijn, die komen allemaal van één redacteur af. Die redacteur heet Erik Smit. Want die en, heeft die, die, die Nina Brink-verhalen ook gemaakt? Ja, ja. De, dus de hoogtijdagen journalistiek van Quote... ja, in, in retro perspectief... Eh, ging dat, je helemaal af van één man, eigenlijk? Nou ja, wel... En, en dat was ook begin deze eeuw. Dus uh, in, oh, zeker onder vier jaar onder Jort was er ook niet meer die primeur. Dus toen ik aantrad in 2007, zei ik ook ja, uh, die journalistieke primeur, we gaan weer journalistieker worden. Ik heb dat ook uh, op mijn manier heel uh, geprobeerd. Ik denk ook zeker dat we een paar grote verhalen gescoord hebben. En uh, ja, dat, dat laatste jaar hebben we daar ook niet uh, heel erg een, een, een verhaal mee gemaakt. Dus dat Mirjam nu zegt van ja, we gaan het weer journalistieker maken. Nou, dus daar heeft ze alle recht toe. Dat, uh, dat moet ze dan maar laten zien. Waar, dat... waar ben je het meest trots op, Jord? Het meest trots, ja, dat klinkt heel gek. Maar dat ik, uh, quote, en al zijn facetten um, na Jord heb, uh, heb weten vast te houden. Dat ik het door de crisis heb geloodst. En dat ik het in die end gewoon de oplage ook nog heb laten groeien. Nou ja, dat is best iets om een klein beetje trots op te zijn. Maar dat, dat moeten anderen dan maar zeggen. Ik doe het heel stilletjes en zachtjes. Ja, nu. ik zie het ook. Je hebt er een beetje een bescheiden hoofd bij. Waar, ma, mag, nou, je, waar ik, mag je daar niet heel trots op zijn? Nou, dat, ik vind niet dat ik dat zelf heel hard van de daken moet gaan schreeuwen. Dat moeten anderen dan maar doen. Nog even kort, wat ga je doen nu? Want je gaat iets doen, je gaat mensen bij elkaar brengen... die, nou ja, zeg het eigenlijk zelf maar... Ja, people, broker, weet ik. we moeten eigenlijk eens een goede naam daarvoor verzinnen... wat ik nou eigenlijk ga doen. Um, eigenlijk ga ik leven van mijn contacten. En dat kan in de meest breedste zin des woords. Uh, ik kan van alles gaan doen. En dat betekent op dit moment dat ik met een uh, internetbedrijf aan uh, tafel zit... om te kijken hoe ze verder kunnen met de businessplan. Hoe het uh, kan worden gefinancierd. Maar jij ja, gaat mensen die geld willen... ga je koppelen aan mensen die geld hebben, of niet? En ook mensen die geld hebben... Uh, die bijvoorbeeld uh, grote vastgoedportefeuilles hebben. Die zeggen ze, nou, daar wil ik nu wel van af. Uh, Sjoerd, ga jij maar zoeken wie de hoogste prijs biedt. Nou, daar ben ik op dit moment ook mee bezig. Zoals Merem zegt, eindelijk gaat hij rijk worden. Ach ja, dat was, <lacht> dat was met een hele harde grote knipo gezegd. Maar uh, ja, ik, uh, laat ik zo zeggen... Mirjam Ben je nog niet? Nee, nog lang niet. Oh. Ik wil minder achter een bureau zitten. En, uh, en als ik dat dan ook nog voor hetzelfde salaris kan... Zo, wat ik hopelijk gaat lukken... Dan... Tonnetje per jaar, toch? Ja, nu? als ik dat de 2012 heb, dan ben ik al een hele eind, toch? Ik, vorige week las ik nog dat je zei... ik wil wel wat meer dan een ton gaan verdienen. Dus, dus jullie ja, bent laat het al wat aan het afspraken. Laat ik het nou bescheiden inzetten. Short, veel succes bij wat je gaat doen. Koffie drinken met belangrijke mensen. Dank je wel. Spannend, dank je wel. Bas, gaan we naar Bas Ticheler. Die uh, is bij Arsenal Borussia Dortmund... En dan is het zowaar 1-0 geworden voor Arsenal. En natuurlijk is het dan Robin van Persie die scoort. Hij was de meest onzichtbare eigenlijk op het veld in het eerste bedrijf. Eén keer eventjes in beeld geweest. Door het beeld geflitst eigenlijk met een zwakke kopbal. Nu was de kopbal uitstekend en zat hij er meteen in ook. Goed voorbereidend werk van Song, een van zijn ploeggenoten. Die aan de linkerkant twee, drie mensen voorbij loopt. Een prima voorzet aflevert. En van Persie, ik moet er wel bij zeggen, wordt slecht gedekt door de Duitsers. Want hij staat eigenlijk tussen twee verdedigers in. Kan de bal bij de tweede paal binnenkoppen. Keeper duikt dan nog wel naar. vellen, maar kan de bal niet meer wegtikken. Krijgt er nog wel een handje tegen. Maar dat was het wel. 1-0 dus toch voor Arsenal. Gezien het wedstrijdbeeld is dat dus ook niet heel gek. Want Arsenal, ik heb dat gezegd, werd gaandeweg de eerste helft wel wat beter. Zonder nou gevaarlijk te worden. Maar het zal toch tevreden zijn dat het nu op 1-0 staat. Juist in een fase waarin het de beste kans van de wedstrijd aan de andere kant zag vallen. Want de Duitsers kregen een behoorlijke kans via de Japanner Kagawa. Goede combinatie. Maar zijn schot in de korte hoek werd gepakt door de Poolse keeper... Szyczesny van Arsenal. Maar goed, Van Persie scoort. En dat betekent Arsenal op 1-0 tegen Borussia Dortmund. Hé hey Bas, ik moest natuurlijk over nadenken. Of jij hebt erover nagedacht. Dat er toch nog echt wel meer elftallen zijn met elf oh, nationaliteiten ja. erin. Ja, nou zeg ik eerlijk heb ik ook wat andere mensen voor gebeld... die daar even voor mij over uh, hebben nagedacht. Uh, elf nationaliteiten in een elftal. Want dat doet Arsenal vanavond. Het is een aantal keren gebeurd. Uh, twee keer eerder. In 2005 een keer Liverpool en opmerkelijk in 2003 Ajax. Dat speelde toen in Milaan tegen AC Milan, verloor trouwens met 1-0. Maar toen elf verschillende nationaliteiten bij Ajax in het veld. Eén Nederlander, maar ook een Belg, een Zweed, een Tsjech, een Ghanese, een Zuid-Afrikaan. Een Fransman, een Braziliaan, een Fin, een Tunesier en een Roemeen. Nou, kijk eens op. Dan. <laughs> goed, dankjewel Bart. Eh Bart, Bas, sorry. Hè. Al die namen. Nou, Frank Wilaert in het matchcenter. In één keer goed, wat goed ja. zeg. Nou, ik heb hier nog een Ivorian En die scoort 1-0 voor Chelsea na 48 minuten kort na de pauze. Dus de openingsgoal bij Chelsea tegen Bayern Leverkusen in Duitsland. Dus ook hier de Engelse club op voorsprong gekomen tegen de Duitse ploeg. En voor Chelsea zou dat moeten betekenen dat ze de volgende ronde hebben gehaald. Maar ze moeten eerst even die tweede helft uitspelen. Mark Bieler, dankjewel. Zometeen natuurlijk meer in Langs de Lijn met Henry Schut. Tot morgen. B -N ik ben bang dat er voor België uiteindelijk geen andere oplossing is... dan splitst dat land op en zet VN-troepen in Brussel. En vroeger Vlaanderen bij Nederland. Ja, He? graag. Op de lange duur ben ik bang dat het onontkoombaar is. Het laatste nieuws uit Medialand, de nationale nieuwsquiz en het radiodagboek. Kom maar, dames, ik ben net begonnen. Weet u wie ik ben? Nee? Oh, dan loopt u dan maar door. Elke werkdag van kwart over twaalf tot half twee, lunch. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Het is easy december bij WKAM.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je luie stoel. Feestkleding, ski skikleding of elektronica. Eerst Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com Ook de nieuwste elektronica. Nu tot 250 euro korting. Eerst Dit is Radio 1.